Duitse journalisten die zich kritisch hebben uitgelaten over het gratis uitdelen van miljoenen Korans zijn bedreigd. Het Openbaar Ministerie in Duitsland doet onderzoek naar de bedreigingen. In een filmpje op YouTube worden de journalisten van Die Welt en de Frankfurter Rundschau bij naam genoemd en bedreigd. Ze worden onder meer zwijnen en apen genoemd. Tijdens de paasdagen begonnen salafisten met het uitdelen van gratis Korans in tientallen Duitse steden. Salafisten zijn aanhangers van de radicale stroming binnen de islam.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 Maar ik voelde de nacht toen ik je ogen zag Want ogen liegen nooit, liegen nooit Al is de echte in of recht al aan kapot gegooid Ogen liegen nooit, liegen nooit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 want you wist dat ik het in je ogen had gezien. En ogen liegen nooit, liegen nooit. Al is de echte nog recht, al wat kapot gegooid. Ogen liegen nooit, liegen nooit. Kom op, patroonat, Let's see what you're in Kom op. Laat zien in huiz hebt. Wacht go! gaan kom maar, doe die handjes omhoog, we gaan even knallen Kom 1, 2, 3, 4, ben je nog zo oud, zo onbekend op Harry Rief Hopstraat in het voorbijgaan in zijn blikken overdoen om het vermoeden op te zetten Ik maak ook een bloed Want er is nou iets veranderd op de waarheid maar En dat is ook de reden dat ik weer alleen besta Niets laten werken werken sindsdien Wat je wist dat ik het in je oude hart gezien We gaan over naar het laatste nummer ja, ja. ja Tot zover was dat uh, steenkoud. Uh, we begonnen ook maar even het tweede uur, want dat uh, zou ja, dat is een beetje erg uh, kort voor, uh, voor het nieuws van 9 uur. Nou, nou het, het paste net. Het paste net. Het paste net. En uh, dus hadden we uh, het uh, lumineuze idee om er dan uh, ook nog even een, een nummer uit uh, de finale nog even laten te horen. de tweede nummer. Een volledig nummer wat, uh, wat je net hebt uh, kunnen beluisteren bij deze uh, alternative FM waar we in terugblikken bij de Rob Agda Award. Uh, volgende week, als het goed is, wordt dit uh, hele spul nog een keer herhaald. Hangt helemaal af van uh, onze technische vrienden bij CFM. Als dat uh, lukt, dan uh, wordt die volgende week uh, gewoon herhaald. En anders dan zal je een andere aflevering van Alternative FM voorgescholdigd gaan krijgen. Maar zover is het nog niet. Laten we eerst maar gewoon ervan uitgaan dat we volgende week gewoon deze uitzending nog een keer opnieuw in uh, de computer uh, laten lopen. Want... Ik reken er volledig op. Ja, want... Uh, een van de twee is er niet. Dat ben ik. En jammer, joh. En, ja, jammer, joh. <laughs> nou ja, goed. Dan ga ik weer te veel uh, imiteren. Dat doen we dus niet. Uh, we gaan terug naar vorig jaar. Want uh, ze waren dit jaar ook aanwezig. Maar dan in de hoedanigheid van winnaars van uh, de... Robak wordt 2010 2011 want daar hebben we het over. Eh, ze waren dus aanwezig. De Red 17 schaven nog een uh, leuk showtje. En ze hebben eigenlijk ook een beetje de jury gered, hoor eerlijk gezegd. Want wat stond die Nikki te spelen? En wat deed hij? Die... Nou, wat deed die andere? Die, die Michael Roethof. Daar zijn ze goed spel, in het rekken. Ja. ja, dat waren ze zeker goed. Dus het sp de spelvreugde spatten bij, uh, bij die drummer. Michael Roethof er echt werkelijk vanaf. En uh, ja, de andere. Twee uh, Mario en uh, Niels. Die ook niet uh, nauwelijks onder of wat dan ook. En terecht ook niet. Uh, de Red 17 is inmiddels uh, de, een van de serious talent bij 3FM. Ja, en dat konden ze vorig jaar nog helemaal niet uh, vermoeden. Het begon eigenlijk al in de voorrondes van de Rob Agda ...toen Niki uh, met een keelontsteking uh, zat... Ja, en in mijn optiek hebben ze daar gewoon de robactaar wordt gewoon al toen al in die voorronde en ja dan kom je in de finale en dan geven ze nog een hele spetterend optreden nou dan gaan we nog even naar terug naar het gedeelte van 2010-2011 en ook nu wordt hij weer geïntroduceerd door even Fischer. zitten we weer en jou jaar... zitten dat, we weer dat, een dat, jaar... dat is het, dat is dus het interview <laughs> wat erg, wat erg, wat erg. En ik uh, had nog zo uh, heel fijn. Uh, Je had dat, nog zo? Ja, ik had, <laughs> ik had hem zo graag. Uh, nou, dan gaan we dan nog even terug naar nou, vorig jaar. En natuurlijk wordt die band ook weer geïntroduceerd door PPV. En bent met heel veel eigen publiek aanwezig is bij deze finale van de Rob Acta Hello, Hallo, oh, kijk spandoeken, <laughs> spandoekjes, mooi bescheiden gehouden jonge dames, heerlijk. En die mensen achter je zien geen moeite. Ik zie die man worden daarachter, achter jongen. Oh. Deze band was uh, de winnaar van de tweede voorronde en wat hebben wij dan pret gehad die avond. De jury zei toen in het rapport.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 niet flitsen alsjeblieft move it eh uh, nou ze maken energieke poprock die lang bij blijft geef een applaus voor the rats 17 17 stand black like sun revolution For you to change, can you hear me now? Please don't shut down this connection, and now let me in. Dato, maar dan echt uh, in de foyer uh, waar ze een huiskamer hebben ingericht, Mario. Maar werd uh, 17 en uh, de Rob Agda wordt vorig jaar was het uh, jullie uh, beurt. Ja, het is heel absurd om hier weer te staan. Het is heel leuk om weer te staan en om het backstage te zien. Al die bandjes die ze gaan klaarmaken zijn om te gaan knallen. En uh, weten dat je wat vorig jaar ook gewoon daar was. Ook gewoon om te zien dat je gewoon wel echt een jaar verder bent. Dat is wel heel leuk. Want er is, uh, jullie zijn in je ontwikkeling niet stil blijven staan. Hè? Er, er is van alles en nog wat gebeurd. Ik zie je op, uh, op Facebook bijvoorbeeld, ja, bij radiozenders al, al geweest. Dus dat, dat, het, uh, het heeft wel een vlucht genomen. Ja, het is, uh, ja, het gaat zo het gaat, zeg ik altijd. Maar we, zijn, we hebben dus we hebben gespeeld. Wat gewoon opeens dan echt... Je vetste gig ooit is. En dat hebben we in minder dan 10 optredens gedaan. Van ons eerste optreden tot bevrijdingspop. Dat hebben we in negen optredens gedaan. Dus dat ging al. Ja, noem dat snel of niet. Maar dat was echt wel heel snel. Maar we hebben een heel leuk festivalseizoen gehad. Bijvoorbeeld uh, Mixstream en uh, Flavor Festival om een paar te noemen. In de herfst zijn we de, uh, de studio in gedoken om een EP op te nemen. En uh, aflaten mixen door Guido Albers En 17 december hebben we onze eerste uh, single uitgebracht, Breakdown. En daarmee zijn we ook zeer stemmend geworden op 3 In januari, dus dat is gewoon heel erg absurd. Dat gaat dan wel... Dat is, uh, is, ja, die muziek die moet dan gewoon door, door, goeie, door, door, door de muziekindustrie uh, goed, uh, goed opgepikt zijn, want anders kom je niet zomaar even als Serious Talent, het, uh, serious talent binnenzetten bij 3 Ja, dat blijkt, ik ben, ja, ik, ik weet het, ik, we hadden zoiets van, uh, Serious Talent lijkt lijk, echt cool om te zijn, en we hebben gewoon een wijs, voor ons, wat wij vinden, een wijs steen goede EP, gewoon vanuit ons optiek, ik weet ja. wat mensen ervan vinden, zeg maar. Ik hoop gewoon dat iedereen het leuk vindt natuurlijk. Uh, en we dachten van ja, er zou heus wel één single tussen zitten waar we misschien wel kans zullen maken op, op serious talent. Ja, dan is het opeens de eerste single. En dan word je en zegt zo ja, drie fm willen wel een uh, interviewtje met jullie doen. Oké, okay, dus ik neem hem telefoon telefoon en zeg oké, okay, we gaan er gewoon even, even praten over jullie plannen en zo. Oh ja, en jullie zijn uh, Serious Talent. Over 20 seconden wordt de band ingestart, ga maar. Ja, dat is echt zo van. Ja, dan. dan, dan <laughs> so absurd. Dat is zo absurd. Het is niet schrikken, maar het is echt wauw. Wat doet het eigenlijk met, met, met een band op zich als je dat overkomt? Want je, je staat dan volgens mij ook even, even te klapperen met je oren. Uh, uh, er gebeurt van alles. Er wordt aan alle kanten, denk ik, ook aan jullie getrokken van, uh, van uh, ja, ik, ik kom even dit, ik kom even dat. Ik kan allemaal best begrijpen dat je dan op een gegeven moment ook uh, van, uh, nou, laten we even ook rustig even ademhalen en uh, het over, uh, over ons heen laten komen. Ja, kijk, dat, weet je, het laatste wat je zei, dus even ademhalen, dat is iets wat we letterlijk twee dagen van plan waren om te doen. Want de, de, dus dat, dat je intensief op de radio bent en we worden, zijn er gewoon bijna ongeveer om de twee, om de twee dagen zijn we al gedraaid. En we zijn iets van zes, zeven keer op de radio geweest bij 3 FM, live gespeeld en zo. Met hele leuke mensen moeten daar echt een hele fijne organ organisatie mee samen te werken. En heel dankbaar dat we dit ook echt met dit met hun kunnen doen. En we dachten: oké. Okay, uh, Laten we even rustig aandoen, want er komt sowieso een single aan, uh, eind mei, waar we ook nog voor aan het schrijven zijn. Dat is dan voor het Lacrosse EK, wat in Amsterdam gehouden wordt. En uh, wat we ook echt gaan uitbrengen met de videoclip en alles. Laten we er tussendoor gewoon even rust houden en zorgen gewoon dat we dat echt gewoon goed kunnen aanpakken. Maar ja, het bloed gaat waar het niet kruiven kan. En als de Red 17. Ja, onze uitgangspositie is gewoon altijd knallen geweest. Gewoon knallen. De eerste voorronde van de Robacta wordt ook. Nicky had een, uh, had een keelontsteking. En, uh, ja, we zijn gewoon wel gewoon verder gegaan daarmee. En dat is gewoon. Uh, ja, dus daarom staan we nu ook niet stil. Over twee keer komt onze nieuwe single uit Shine. Gelijk na Gelijknamig gaan de EP's zijn die we 28 januari hier ook in het patronaat hebben geluisterd. Wij is leuk feestje was dat, echt. Wij is cool. En ja, het is, we gaan gewoon door en. Uh, we hebben echt genoeg doelen nog voor ons om, om dat te verwezenlijken en we hopen gewoon dat, dat het echt net zo aansluit zijn als dat breakdown het heeft gedaan en onze volgende platen ook ja je weet het niet opsluitende vraag, EP uh, is klaar maar uh, dan is er meteen logische volgende vraag album ja album ja, album ben, Lopen we weer een beetje te snel denk ik Ja, dat is te snel we, Natuurlijk komt er, volgend jaar wil gewoon wel een nieuw repertoire hebben Maar in welke vorm het gaan gieten, dat, is, dat moet u dan nog maar zien Album is leuk Ik denk zelf, er zijn zoveel mogelijkheden om muziek uit te brengen tegenwoordig en, uh, en we zoeken wel de mogelijkheden die echt dicht bij ons liggen En natuurlijk, een cd uitbrengen is gewoon stiekem een jongensdroom uh, maar we hadden het ook op een heleboel andere manieren kunnen doen. En wie weet ontdekken we die mogelijkheden wel als we meer nummers opnemen. Dus het kan misschien wel een album zijn. Maar het zou bijvoorbeeld ook zeg maar, een, een iPhone app kunnen zijn. Of, een, uh, of, iets, of, iets, of iets dergelijks. Goed, dankjewel. Dankjewel. Wij zijn de 17 Welkom bij ons show. Wat erna zijn we klaar voor... Zij dus de winnaars van uh, de Robbac Award. En dan heb ik het over uh, The Red 17. Uh, de opname die je uh, hebt uh, gehoord. Dat waren ook de opnames van uh, 2010-2011. De finale van 2011. En dat is natuurlijk ook weer een heel uh, behoorlijk verschil. Ten, op, ten opzichte van nu. Uh, als je de band uh, nu uh, beluistert. Dan klinkt het natuurlijk heel anders. En dit was uh, zoals ze toen de tijd klonken en toen ze ook de wedstrijd of beter gezegd de editie van 2010-2011 wisten te winnen als je ze dan ja. nu nog wil horen al dan niet helemaal, ja, de... ja, maar bijvoorbeeld morgen, dan kan je dat doen in het jongerencentrum Flinties in ja. Haarlem ja, bij Daar's... Who is Who nee, samen met Who, uh, uh, who vs. Who spelen ze dan oh ja, zo is het uh, uh, who who. Dat, uh, dat en een... Red 17, daar spelen ze juist, en ze zijn ook Serious Talent 3FM, dus onthoud het daarna maar. Uh, en waar heb je ze kunnen horen? Natuurlijk bij ons. Als een van de eerste <lacht> ja, ja, ja Kan je anders zeggen. Uh, we gaan uh, door met uh, de laatste uh, deelnemers. En de, de laatste deelnemers, dat waren uh, de mannen die volgens mij in de, vo uh, de tweede of de derde voorronde, volgens mij de derde voorronde hebben ze, hebben ze het uh, gedaan. Kan ik altijd nog even nakijken. Dat uh, vind ik altijd leuk. Volgens mij was het uh, de derde voorronde. I verzoeken, 2012 uh, nee dat was uh, voorronde nummer 2 van 2012, ja inderdaad in de tweede voorronde van de, de editie 2011-2012... Uh, ...december, dat was nog uh, redelijk uh, te doen op die avond. Een maandje later moesten we door de bagger en door de sneeuw... ...en uh, met sneeuwketting om moesten we uh, uh, toen? Ja, toen moesten we echt... Uh, <laughs> ...toen moesten we er echt aan geloven. Uh, nee, het was de laatste voorronde was hetzelfde. De vierde was dat, uh, toen uh, steenkoud. Is er weer een auto, Is dat ook steenkoud? <laughs> kan ik je wel vertellen. <laughs> maar goed, de, de tweede voorronde die werd gewonnen... ...door de dress-up dolls... Nou, die hadden een hele bijzondere act uh, stonden, uh, Ze stonden uh, ja, in, uh, in een ondergoed Stonden ze geloof ik op het podium Maar dat uh, had ik nou een beetje het idee van Dat ze dat nu niet hebben gedaan Nee, dit keer leek het een hele keer, andere band eigenlijk. Dit keer was het uh, gewoon uh, ja, een, uh, ja, je zou bijna zeggen een doorsneepband Maar dat is toch aan de muziek niet helemaal af te leiden Ook deze uh, Wordt zoals gebruikelijk Geïntroduceerd door Paper Fisher. met ook zijn kijk op de Dress Up Dolls En voordat ik alweer de laatste ben van deze finale aankondig... ...heb ik nog een mededeling van Huishoudelijke Aard. We gaan zo dadelijk na dit laatste optreden meteen de uitreiking doen van de Rob Akda Foto Award. Dus we willen dan diegenen die daarmee te maken hebben graag het podium op hebben. En jullie kunnen dan natuurlijk even meekrijgen wie die Foto Award gewonnen heeft en waarom. En natuurlijk die prachtige prijs die we gaan uitreiken. Dat wordt alweer een hele interessante gebeurtenis tijdens deze. ...deze onvergetelijke, glimmende, glanzende, glorieuze finale... ...met een goud randje... ...dat wordt afgesloten door een krachtig rock-trio... ...dat inmiddels zo'n twee jaar bestaat. En een kleine leert ons dan dat het dan 2010 geweest is... ...en dat heb ik geloof ik al vier of vijf keer geroepen vanavond. Maar... Wat interessanter is, is dat op 12 april aanstaande hun single uitkomt. Hun nieuwe single. En die heet Goldilocks. En er zijn flyers hier in omloop. Daar kan je wat meer op te weten komen. Je kan hem gratis downloaden via Bandcamp. Maar je kan hem ook betalen via iTunes. denk je, ja ik ben een Hollander, ik doe hem gratis. Nee zeg ik dan, geef nou eventjes die 90 cent uit. Want die hij heeft geld geïnvesteerd, is bezig met promotie, kan ook een steuntje gebruiken. Fuck it, 90 cent ga ik ook doen. Gewoon via iTunes te downloaden. Je kan hem eerst even beluisteren via Spotify. Dan weet je wat je krijgt. Meer goed nieuws voor deze band is dat ze vandaag gehoord hebben dat ze mee gaan doen aan de showcases voor Noord-Holland Pop Live. Alweer zo'n interessante bandgebeurtenis met winnaars en verliezers en weet ik wat allemaal, maar vooral heel veel goede muziek. Ook in het patronaat dit seizoen weer. We kunnen gaan genieten van het laatste optreden van deze fantastische finale van de Rob Act Awards. Maak u klaar voor het energieke optreden van... Zijn geweest hierin. Uh, vanavond uh, gaat het er dus om. Uh, na de voorronde, hoe uh, zijn jullie eigenlijk uh, verder gegaan? Ja, we zijn meteen aan de slag gegaan om uh, eigenlijk voor te bereiden op de finale. Dat is voor ons best een enorm, uh, uh, uh, ja, een, enorm ding. Uh, we hebben daarvoor ook dus, uh, uitgekozen om de single die we gaan uitbrengen, ook uh, gewoon aan te pakken. En uh, vandaag gaan we hem dus ook spelen, dat is een van de eerste keren. Dus uh, ja, we hebben zeker niet stilgezeten. Ja. Uh, Aris, uh, muziek maken in een land waar nogal op cultuur een beetje bekribbeld wordt. Hebben jullie er iets van gemerkt? Ja, zeker. Uh, wij komen zelf uit Alkmaar en, en daar wordt uh, cultuur gewoon echt... Er wordt niks aan gedaan. Sowieso ook kunst, uh, uh, beeldende kunst... Uh, Theater, er wordt gewoon niet heel veel aan gedaan, wordt niet ondersteund door de gemeente. En uh, wij kunnen daardoor ook minder snel uh, uh, muziek maken in, in de stad Alkmaar. Ga even naar je buurman, Joram. Uh, hoe belangrijk is zo'n initiatief als bijvoorbeeld uh, de Rob Agda Award hier in Haarlem? Nou, ik denk het toch wel heel belangrijk. Uh, het is natuurlijk uh, degene die wint, die krijgt best wel wat promotie. Uh, die mag open op een bevrijdingspop. Nou, dat is natuurlijk een hele lift in een uh, carrière. Nou, wij zijn sowieso wel uh, goed bezig met meerdere dingen, maar dit zou ons zeker een goede lift kunnen geven. En uh, ja, we, zijn, uh, we proberen gewoon nationale bekendheid te krijgen. En uh, ja, is dus daar een goede uh, opstap voor. Is dit ook een beetje het podium dat je hoopt dat er dus misschien iemand hier in de zaal zit en die zegt. Nou, uh, de dress op dolls, daar moeten we toch wel wat meer mee gaan doen. Ja, dat hopen we altijd natuurlijk. Uh, ja, zeker ook hier, ja, tuurlijk. Uh, als uh, deze avond voor jou, Daan, uh, oplevert, wat, het, wat je hoopt dat het oplevert, samen met je kornuiten met je natuurlijk. Uh, ja, wat, wat, hoe ga je dan, hoe ga je dan uh, met, uh, met je vrienden dat, uh, dat gaan uh, bewerkstelligen op 5 mei? Ja, we gaan eerst de hele nacht doorhalen, denk ik. En, uh, en daarna gaan we gewoon uh, nog ja, gewoon net zo door als we nu gaan. Gewoon veel oefenen. En veel tijd insteken in, uh, in onze performance, in onze liedjes, alles, alles moet helemaal kloppen. Ja, is, is het zo dat doordat je muziek speelt, uh, je ook ervaring en een uh, ja, min of meer ook het podium kan aanvallen dan? Nou ja, op een podium staan dat werkt natuurlijk altijd. Kijk, hoe meer, hoe meer je speelt, hoe meer ervaring je krijgt. Kijk, iemand die, die twee keer op een podium hebt gestaan. Die kan heel technisch zijn, maar je kan nog steeds niet uh, genoeg met het publiek werken. En hoe zit het met het publiek, Joram? Hebben jullie al een, ja, een vaste fanschaar al een beetje opgebouwd? Ja, ze zijn uh, allemaal aanwezig natuurlijk uh, vanavond. Uh, nee, we hopen ook nog wat, uh, wat extra fans op te bouwen vanavond. En, uh, ja, het begint wel te komen. Het altijd, duurt wel even voordat je echt uh, fans hebt die overal naartoe komen. Dan nou gaat het een beetje om de muziek, Daan. Maar jullie maken ook al een beetje een onderscheid door het, ja, hoe jullie je eigenlijk ook uit op het podium. Absoluut, ja. ja. Ja, we weten niet voor niks. Dress-up dolls ook. Ja. Ja, zoals ik al eerder een keer aangaf. En, uh, onze naam komt eigenlijk ook een beetje uit, uh, uit het idee van een, uh, een, een paspop in de etalage. Van, uh, het, het kan eigenlijk de meest verschrikkelijke dingen dragen en de meest mooie dingen. Maar uh, die, die pop die blijft daar staan in de, in de etalage, zeg maar. En uh, dat is gewoon een soort... Uh, uh, ja, een manier om, uh, om om alles eigenlijk aan te te spreken, zeg maar aan te, aan te leveren en zonder dat het, een, uh, zonder het per se een oordeel uh, verrekt, zeg maar. ja. ja Dus je geen oordeel geven over, uh, over iets? Ja, dus wat dat betreft uh, geeft het ook heel veel vrijheid omdat je eigenlijk ook alles kan maken en dat is eigenlijk bij ons ook zo, al denken we er wel over na, <lacht> het is niet zo dat we allemaal onzin verkopen, maar uh, het geeft ons wel creatieve vrijheid en dat is ook hoe we uh, ons op het podium uiten ja. Ja. Uh, Niet commercieel eigenlijk gewoon een eigen verhaal uh, vertellen, dat is wat jullie wat, wat je... Eigenlijk doen? Uh, nou, Ik denk uh, dat we zeker ook uh, commercieel denken, wel meer dan vroeger nog. Vroeger was het nog meer gewoon een, uh, een, een, ja, een creatieve vrijheid voor onszelf. Nu zijn we er wel meer van bewust dat we zonder com commerciële gedachtegang dat we ook dan uh, minder snel uh, een, een publiek achter ons aan krijgen. Dus we denken er nu ook wel over na, ja. Uh, stel de slotvraag aan jou. Als mensen dus ook wat willen weten van de Dress Up Dolls, waar moeten ze dan zijn op het wereldwijde web? Uh, ga naar Facebook slash Dress Up Dolls, dan kom je alles te weten. Dankjewel, alsjeblieft. Dat is echt uh, een redelijke droom voor ons om hier te staan. Thanks allemaal dat jullie er zijn. Thank right. you. waren ze, de Dress Up Dolls. En uiteindelijk waren zij ook de winnaars. Ik zei al uh, aan het begin van de uitzending... Uh, nog een beetje of in het eerste uur... toen Good Meat uh, bezig was. Nou, wat hadden ze nou allemaal gewonnen? Ze mochten ergens optreden, geloof ik... ook bij het Young Art Festival, als ik het wel had. Uh, ze hadden de publieksprijs... hadden ze gewonnen. Ze stonden volgens mij ook nog... op het uh, Mixed Stream Festival. Dat hadden ze volgens mij ook nog even gauw in de wacht gesleept. Ja, kortom... Uh, en ze waren geloof ik ook nog... Uh, de tweede of de derde. De derde prijs. Uh, Daar wil ik even vanaf zijn. Maar in ieder geval ze hadden, ze hadden nog een soort, ja volgens mij was het de tweede prijs die ze hadden gewonnen. Volgens mij. Ja. Uh, ja, even uit het blote hoofd, want ik heb niet uh, de gegevens hier meteen uh, alle minuten bij mijn hoofd uh, en bij me hier uh, liggen. Dus ik moet daar eventjes uh, vanaf zijn. Maar dat hadden ze allemaal. Nou, uh, uiteindelijk won Dress Up Dolls de uh, Rob Arkdown Award. Dat zal niet iedereen uh, ontgaan zijn, denk ik. <laughs> Zij uh, mogen dus uh, gaan uh, optreden bij uh, Bevrijdingspop. Dus ze mogen de Bevrijdingspop dus ook beginnen. En daarnaast mogen ze volgend jaar in de editie van 2012-2013 dan nog een keer optreden in de grote zaal van Patronaat. Dus dat uh, uh, is de prijs. Goed, uh, gaan wij naar uh, de song die nu op Radio 2 veelvuldig wordt uh, gedraaid. Alleen eens hebben wij, <laughs> zoals wij zijn, hebben wij een eigen opname van Angela Moira. Hier is Emmet. Yeah. two, three, four... Oh, leuk, toch? Zo'n liedje wat je hoort. Uh, het uh, is ook een beetje ja, een echt lenteliedje. Zo ja. werd dat ook om, uh, omschreven. Uh, het circuleert aardig. Uh, ik heb ook, uh, zeg maar, bij de... Uh, ja, min of meer bij de profiel, paginaprofiel gekeken van Bladehammer Music... waar uh, zij is omgebracht. En daarin uh, ja, werden er ook al hele leuke woorden gesproken... aan het adres van Angela Mora. Over, uh, daarover gesproken... Dat zij zomaar op zou kunnen duiken tussen 7 en 12 mei als ze mee gaat doen. Het is wel een beetje een beperkt feestje voor, uh, voor singer-songwriters. De Island Sessions heet dat. Uh, wil je meedoen? Ik weet niet of je nog überhaupt kan meedoen. Maar er zit ook nog een soort van prijsvraag ingebakken. Maar dan moet je naar uh, theislandsessions.nl. Dus die website moet je opzoeken. En dan kan je gewoon je eigen uh, single of ja, je song... Uploaden. En dan zit daar, uh, zitten daar mensen van Bleedhammer, die zitten daar mee te kijken en mee te luisteren. En die gaan dan bepalen of jij wel of niet mee mag doen. tussen allerlei andere singer-songwriters En dat zijn ook niet de eerste de beste. Ik heb laten uh, vertellen, vorig jaar zaten er onder andere Birgit Schuurman. Sabrina Stark zat daarbij, uh, heb ik dan nog ja, de mannen van Kensington bijvoorbeeld, maar ook de grote vriend van Marcus van Dam. Bart van Lind van de Desser. Ja. Nou, met een grote vriend. <laughs> ja, ja, je weet ook van overdrijven. Ah, uh, dus, die, die, die zat er ook bij. Goed, uh, we gaan uh, een uh, poëzie doen. Uh, we kennen er uh, natuurlijk ook uh, dat ze dat uh, telefonisch en dat doet ze nu weer. Maar uh, we hebben er ook uh, gehad op 5 januari van uh, dit jaar. En dat is Susanne van Balen. Want het is tenslotte de eerste donderdag van deze maand. Uh, goedenavond, Susanne. Goedenavond, Jap. Hallo. Ja. Oh. Uh, nou, je hebt, er, uh, je hebt er toch een uh, weten te maken. Zelfs een vrij recente zag ik uh, vandaag. Ja. Uh, die heb je in januari gemaakt. Ja. He, heb jij dit, heb jij dit uh, verhaal uh, eens uh, gewoon verteld? Uh, of aan, aan een paar mensen in vertrouwen? Of uh, is dit. Uh... Nee. Nooit. nee. <laughs> het is ook het uh, debuut van dit gedicht. Ja. Want ik wil het eigenlijk nooit. Um, uh, uh, Laten lezen aan iemand, maar toen dacht ik. de titel. ik denk, nou, moet dan maar een keer over de drempel dan. Ja, ja, ja. ja. Dus het is voor jou vandaag een, een behoorlijke stap uh, die je neemt. Ja, ik, ik moet toch een keer. Ja, nou ja, goed. Uh, wat is, kijk, weet je wat het leuke is aan schrijven en ook het uh, maken van gedichten? Je kan er alles uh, in kwijt. en uh, Er valt ook een hele last meteen ook van je af, denk ik, als je zoiets ja. opschrijft. Toch of niet? Ja. ja. Ja, toch? Ja. En dit is nog wel waar gebeurd, hoor. Oh ja, ja. Ik twijfel daar niet aan. <laughs> ik, ik, ik ben ook uh, wat dat er gaat, ben ik heel nieuwsgierig uh, van. Uh, maar dat gaan we niet voor de radio vertellen, want dan is de gein er een beetje af. Dat moeten de mensen maar aan aan de hand van dit gedicht moeten ze dat dan maar zelf uh, invullen. Want dat is het leuke. Ja. Dan kan je daar je eigen voorstellingen bij maken. Vind je niet? Ja. ja. ja. Nou, ik, uh, je zei het al. Over en op de drempel heet, uh, heet het gedicht. Ik uh, ben heel erg benieuwd wat je, uh, ons mee, waarom je ons mee gaat verrassen. Laat horen. horen. Okay. Over en op de drempel. Ik belde bij haar aan. Zij opende haar deur. Vrolijk zag ik haar daar staan, en ik wist, Suus nu geen gezeur. Je moet er echt aan geloven, al ga je half dood. En op de drempel van haar huis, met mijn schoenen vol lood, sprak ik de volgende woorden naar haar uit. Ik moet je iets vertellen. Ik ben niet verliefd op je, maar ik hou van je. Even bleef het stil, maar zij begon te glimlachen. Wat ik toen in haar ogen las... ...waren niet de gemene reacties die ik verwachtte... ...en ook niet waar ik altijd bang voor was. Ze keerde zich niet van me af, ze werd niet kwaad. Integendeel, wat werd ik beloond voor mijn heldendaad? Het feit dat ik mijn ware gevoelens had getoond. Want samen liggend op de drempel van haar huis... ...kon ik haar uitleggen wat ik precies voor haar voel. Zo aangenaam vertrouwd, zo thuis... Totdat de wekker me in de realiteit trok. Het was maar een droom. Wat een gemeen feit. Ik was wakker en in shock. Want ik was nog steeds dezelfde lafaard als altijd. Hush, it is night. Starfall and dreams pass by. But it could a chair. is ook van dit uh, nummer, Under Milkwood. Het is uh, gebaseerd op een uh, boek. Uh, het boek uh, onder het uh, melkwoud. daar uh, nou ben ik even de naam van de schrijver kwijt. Maar uh, het gaat over een, uh, een uh, plaats ergens aan de kust van Wales. En dan uh, verandert uh, in één nacht tijd het hele, hele ja, het hele dorp of het hele het hele stadje in één keer. En uh, dat heeft uh, Fabiana Dammers gevat in een, uh, een nummer, Under Milkwood. Uh, wel jammer is dat dit nummer het uh, album niet gehaald heeft. kan ik nu al zeggen. Ja, ja, Marcus. Het, uh, het, niet het te veel verraden. Nee, ja. nee, nee, nee. Maar dit, uh, ik, uh, ik geef wel iets weg. Dit, dit uh, staat er dus niet op. Uh, het uh, album dat heet overigens uh, The Girl You Love. Dat, uh, weet ik, dat weet ik dan weer wel. En de, de eerste single, dat weten wij eigenlijk alle twee wel. Maar mag je driemaal raaien wat dat wordt. Ik weet het, maar ik weet niet of we het mogen zeggen. Mm, dat uh... <lacht> ja, Laten we dat maar lekker achteruit. <laughs> ja, anders weg. is het er ook weer. Anders, ja, is, anders er een beetje van, is er een beetje de gein af. Uh, maar het album dat, uh, de, de titel van het album mogen we wel zeggen Want dat uh, heeft ze zelf namelijk verklapt uh, Tijdens het optreden in uh, Hogeveen uh, Bij de Tamboer. Toen heeft ze dat uh, uh, gezegd Dus uh, dan mogen wij dat ook zeggen Want dan is het openbaar Dus uh, dat, uh, dat is in ieder geval het, uh, het, het Op de grijze lijntjes ja, lopen is, de, de, de, de, Ja, Jaapse specialiteit <laughs> Ik loop echt op de grijze lijnen Nou, misschien krijg ik straks nog een woedend sms'je Ik weet het niet valt wel mee, denk ik. Ik, uh, ik, ik, ik uh, ben, ik ben uh, geneigd om te zeggen van, uh, dit, uh, dit mag wel. Uh, dit mag ik wel zeggen. Het uh, programma, Marcus, uh, zit er alweer zowat uh, op. Ik denk dat wij nog een uh, minuut of, wat hebben wij nog over? Op op ja, seconden? eigenlijk niet zo heel veel. Hè? Nee, <laughs> het is want... een, uh, uh, eigenlijk meer een seconde of vijf. ja uh, Want het uh, laatste nummer, dat duurt, dat duurt nog drie minuten, geloof ik. Hè? Drie minuten en 19 seconden. Ja, uh, dan gaan wij eens heel langzaam afscheid uh, nemen van uh, onze luistervrienden aan de andere kant van Radio. En dan zeggen wij uh, tot uh, volgende week, maar dat doen we met een afsluiting van uh, Halfway Station, de band die wij vorige maand hier in de studio hebben gehad uh, om te vertellen over hun album wat ze hebben uitgebracht. Dat nummer dat je gaat horen uh, is volgens mij ook het uh, nummer wat nu vooruitgeschoven is van hetzelfde album. Het nummer heet Alina. If you pay me money.